8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer dendert door tot 11 uur vanavond. En ook vanavond weer veel gasten. Eén naam willen we nu al noemen: Rafael van der Vaart. Eerst het NOS Nieuws met Jan van der Putten. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met een grote meerderheid een kritische resolutie aangenomen over de VN-veiligheidsraad. De resolutie hekelt het gebrek aan eensgezindheid over sancties tegen Syrië. De tekst was opgesteld door Saoedi-Arabië. Resoluties van de Veiligheidsraad worden voortdurend gedwarsboomd door Rusland en China. Gisteren uit de Kofi Annan ook kritiek op de Veiligheidsraad. Bij de bekendmaking dat hij stopt als VN-gezant in Syrië, sprak hij zijn ergernis uit over het gebrek aan eensgezindheid binnen de Raad. Van 32 Haagse bijstandsgerechtigden is de uitkering tijdelijk gestopt... omdat ze weigeren te werken in de kassen in het Westland. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Den Haag. Van nog eens 19 mensen is de uitkering verlaagd. Ze hadden wel werk geaccepteerd, maar kwamen vaak te laat. Den Haag en Rotterdam wilden werklozen voor een uitkering laten werken... in de kassen in het Westland. Uiteindelijk gingen 170 uitkeringsgerechtigden in de kassen aan de slag. En van hen hebben er uiteindelijk zeven een vast arbeidscontract gekregen. De Duitse regering laat uitzoeken hoeveel mensen zijn omgekomen bij de grens tussen het vroegere Oost- en West-Duitsland. Over het precieze aantal is al jaren onduidelijkheid. Tot nu toe is alleen onderzoek gedaan naar het aantal doden bij de Berlijnse muur tussen Oost- en West-Berlijn. Dat waren er zeker 136. Veel van hen waren Oost-Duitsers die bij een vluchtpoging werden doodgeschoten door Oost-Duitse grenswachten. De nieuwe commandant der strijdkrachten, Tom Middendorp... heeft zijn eerste bezoek gebracht aan Afghanistan. Hij was de afgelopen dagen in Mazar-e-Sharif, Kunduz en Kabul. Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. Generaal Middendorp, die de leiding over de strijdkrachten... eind juni overnam van Peter van Uhm, bezocht in Mazar-e-Sharif de Nederlandse F-16-eenheid. In Kunduz ging hij mee op patrouille. Na zijn bezoek aan Afghanistan vloog Middendorp naar Oost-Afrika... waar Nederlandse schepen liggen die meedoen... aan de anti-piraterijmissie Ocean Shield. Het weer nog van het zuidwesten uit enkele buien. Minimumtemperatuur van 8 rond 13 graden. Morgen eerst zon, later van het westen uit buien met kans op onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. En na morgen elke dag wat buien, maar ook zon anub ah, verkeersinformatie Op de A6-Emeloord richting Jouren staat file tussen Band en Lemmer 6 kilometer. Dat heeft te maken met het uh, weer zetten van een vrachtwagen... die gekanteld was vanmiddag. De weg is tussen Band en Lemmer nu helemaal dicht. Verkeer naar Noord-Nederland kan beter omrijden over de A28 en de A32. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 We zeiden het net al, Raflo van der Vaart komt langs, maar hij is niet de enige. Hockeycoach Mark Lammers en oud-meerkomster Jolanda Keijzer komen ook. Zij zag haar collega's sporten in het Olympisch stadion en dat was een vreemde gewaarwording. Eerst het baanwielrennen. Hier zijn live vanuit Londen, Herman van der Zand en Robert Weter. De finale van de Keirin bij de vrouwen, Sebastian Timmerman. Met de grote concurrentes Victoria Pendleton uit Groot-Brittannië en Anna Meers uit Australië. verder Clara, San Clara Sanchez uit Frankrijk. Monique Sullivan uit Canada. Shuang Guo uit China die gisteren met haar Chinese maatje Ying-ji Gong werd gedisqualificeerd op de teamsprint. En daardoor het goud verloor en zilver kreeg. En Bai Lee uit Hongkong, dat is de laatste dame. Willy Canes is twaalfde geworden op dit onderdeel via de troostfinale. Dit zijn de echte grootheden bij de vrouwen op de kei in de Denimo motor rijdt nog in de baan. Is bezig aan zijn laatste rondje. Gaat er dadelijk af op 2,5 ronde van het einde. Er wordt gekeken. Victoria Pendleton in derde positie. Kijkt achterom in het gezicht of eigenlijk in het vizier van de helm van Clara Sanchez. Daarachter zit Enna Meers, de wereldkampioene van de laatste twee jaren. De Derny motor is naar de kant. publiek gaat staan. Meers zet aan. Komt via de buitenkant. White C. Lee uit Hongkong doet de schijnbeweging. Meers is niet bang. Meers heel gedecideerd naar de koppositie. in deze finale. Kijk. Hij kijkt achterom zo van laat ze maar komen. Laat Pendleton maar komen. Nou, daar komt de kleine Victoria Pendleton aan de overkant. Gaat zij uh, uh, in de aanval. Meers probeert het aanval op te vangen. Met twee naast elkaar. Maar daar gaat Pendleton eroverheen. bij het ingaan van de laatste ronde. Pendleton met een paar meter op Xuanguo. Maar de Chinezen lijkt meer snelheid te hebben. Wordt het Pendleton als eerste Olympisch kampioen ooit op dit onderdeel of Guo? Wordt het Pendleton of Guo? Daar komt de Chinezen niet meer. Pendleton pakt het tweede Britse goud van de avond. naar de. Dat eerder de ploeg en achtervolgers. Dat al deden beide mannen. Victoria Pendleton. Die de laatste jaren er maar niet meer in slaagde om wereldkampioen te worden op dit onderdeel. De dame die gisteren werd gedisqualificeerd op de teamsprint. En daardoor een medaille misliep. Haalt hier haar sportieve gram. Zij wint de finale voor Guo uit China. Het brons is voor de Hongkongse Wai Tse Dat is eigenlijk de grootste verrassing van deze finale. En de Britten vieren voor de tweede keer vanavond groot feest. Zij behalen ook het tweede goud op deze tweede baandag. Vier baanonderdelen gehad, tenminste op vier baanonderdelen. Medailles uitgereikt en drie keer goud nu al voor de Britten in die vier onderdelen. Victoria Pendleton doet het hem in deze finale bij de Kairin. rin wordt tweede en Celi eindigt op de derde plaats. Zij pakt het brons. Nou, volgens mij moet dat geluid hoorbaar zijn geweest in het Olympisch Stadion en die houtkant. Nou, dat, nou, nee, net niet, want hier zitten 80.000 mensen, dus ietsje meer nog dan uh, daar. En die laten zich ook uh, regelmatig uh, flink horen. Uh, we zijn bezig met de series uh, 100 meter, uh, hele snelle dames. En wij hebben ook hele snelle dames, uh, in ieder geval eentje op de 100 meter. Maar die staan met een kogel in de handen. En hoe kan dat nu, zul je zeggen, heel simpel, Daphne Schippers doet mee aan de meerkamp. En hoe? Net als Nadine Broerse. Daphne de Schippers heeft net haar eerste poging bij het kogelstoten gehad. 13 ,33 meter. Dat is een goed begin. Als je weet dat haar persoonlijk record 13,89 is. En gewoon met je eerste stoot al lekker in de wedstrijd zitten. Je hebt nog twee pogingen te gaan. Dus dan kun je meer nog alles of niets doen. En wat hebben we dan geweldige opvolgers voor Jolande Keizer en Karin Rukstoel. Jammer dat Jolande Keizer er niet bij is. Lang gehoopt dat ze hier toch zou zijn. Maar helaas, dat zullen we later vast wel gaan horen ze er niet bij. Maar Daphne Schippers en Nadine Broersen doen het goed. Na de 100 hoorden vanochtend en het hoogspringen stond Daphne Schippers op de 16e plaats. Een geweldig persoonlijk record van 1,80 meter bij het hoogspringen. Maar liefst 7 centimeter hoger dan uh, haar vorige record. En Nadine Broersen staat zelfs op de 10e plaats na twee onderdelen. En ook zij deed het uitstekend. Een persoonlijk record op de 100 hoorden. En 1,86 bij het hoogspringen. Ze ging zelfs voor 1,89. En dat zou een Nederlands record zijn geweest. Uh, gewoon buiten de meerkamp voor het hoogspringen dus. Kun je nagaan hoe goed zij was vanochtend. Uh, nu het derde onderdeel. Straks nog de 200 meter. Daar gaan we Daf de Schippers zeker zien uh, schitteren. Maar nu nog het kogelstoten. Nadien Broersen moet nog aan de bak. Die heeft nog niet uh, gestoten. Uh, Daf de Schippers is goed begonnen met 13.33. Om 21:35 Nederlandse tijd gaan we ook nog Monique Jansen, de derde Nederlandse, in actie zien bij het discuswerpen. Morgen is het Zwarte Zaterdag, een van de drukste dagen tijdens de zomervakantie. Op de Europese snelwegen zullen de files enorm zijn. Wijnand Zwanenburg van de ANWB, waar wordt de grootste drukte verwacht? De grootste drukte verwachten we toch op de wegen in Frankrijk. We denken dat er zo'n 700 kilometer file komt te staan. Dat is uh, fors. Vooral in de Rondervallein naar het zuiden loopt het vol. En ook in het westen op de A10 staan lange files. Ja, hoogtepunt zo rond het middaguur. Ja, en ook in andere landen misschien? Ja, zeker. Uh, Zwitserland uh, is spannend wat dat betreft de kroon. Uh, in beide richtingen voor de Sint-Gothart-tunnel uh, ruim een uur wachten. Misschien zelfs wel twee uur. Ja, Dus ook naar het noorden, want uh, ja, Zwarte Zaterdag... Uh, een van de drukste, of eigenlijk de drukste dag op de Europese wegen van het jaar. Uh, niet alleen naar het zuiden, maar ook er zit heel veel verkeerd dat terugkomt van vakantie, zit daartussen. Dus uh, ja, het is echt aanschuiven in beide richtingen bij die Gotthardtunnel. En in het zuiden van Duitsland rond München en in het noorden rond Hamburg. Ja, als je nou een dagje wacht... Ja, dat is natuurlijk altijd uh, heel verstandig om dat te doen. Want het is uh, zondag echt veel minder druk dan op zaterdag. Uh, maar wat ook kan, is toch altijd een advies wat we geven. Is, ja, vertrek nou niet allemaal morgenochtend om vijf uur s morgens. Want dan kom je echt op uh, het drukste moment op de allerdrukste tijdstippen aan. Dus als je dan uh, ja, hier vanuit Nederland rond een uur of tien vertrekt... dan rij je achter de meeste files aan. Ja, en als je nou de snelwegen vermijdt? Hij is uh, in Frankrijk bijna geen optie. Je moet toch ja. kilometers maken. Dus dat gaat gewoon, uh, gaat gewoon niet, uh, niet lukken. is nee, je geen, achter uh, zo'n tractor te zitten? Precies, dat ja. schiet helemaal niet op. Vreselijk. Ja. Um, mensen gaan ook veel s'nachts rijden. Vinden jullie dat verstandig? Is op zich uh, wel verstandig. Uh, ja, dan zou je dat... Wel deze nacht, of eigenlijk vooral vanavond moeten vertrekken. Want uh, ja, als je dus inderdaad morgenochtend heel vroeg vertrekt... Dan, uh, dan wordt het echt heel erg druk, want dan kom je echt rond het middaguur aan. En dat is uh, niet verstandig qua files. Maar als je s'nachts rijdt, uh, ja, je hebt uh, in ieder geval de eerste... Uh, nou, duizend kilometer geen files uh, dan voor de boek, dat scheelt. Nou zijn er al heel veel Nederlanders weg. En op pad heeft de AWB al veel hulp moeten bieden aan vakantiegangers. Ja, Steenpunt Lyon heeft het ontzettend druk. Ja, de balans zal pas na het weekend opgemaakt moeten worden. Maar ja, dit is echt het, het allerdrukste weekend van het jaar. Heel veel pechhulp aanvragen, vooral in Zuid-Frankrijk. Dus ja, dat is, het is het drukste weekend van het jaar. Oké, okay, nou hopen dat het nog een beetje rustig blijft voor jullie in ieder geval. Dankjewel. Fijn gaan okay, het aan de AWB. Manic Monday was dat van de Bengals. En die houdt kamp in het atletiek Stadium. Zo, er wordt wel eens gevraagd, uh, is het een beetje snel die baan? We hebben de 100 meter dames aan het lopen. Eerste ronde met uh, even alle nadruk daarop. Uh, tweede serie gewonnen door Carmelita Jeter. Verenigde Staten 10.83. Het wereldrecord natuurlijk van Griffith Joyner 10.49. Maar als je kijkt naar de best Olympic performances, zoals het zo mooi heet, is het uh, aller tijden. 1988 Griffith Joyner 10.62. En de 10.83 komt uh, met 100 ste achter Gail divers Barcelona. Op naam dus van deze Jeter 10'83 in de eerste ronde. Uh, ik zit al meteen aan grote vriend Hoestijn uh, Bol te denken. 12 meter en 16 centimeter is de eerste poging voor Nadine Broers. En dat valt wat tegen. Haar uh, persoonlijk record is 13'62. Dus er mag uh, best wel wat meer bij. Maar daar heeft ze nog twee mogelijkheden voor. Even kijken bij de andere groep. Of Daf de Schippers al een beetje uh, in de buurt uh, komt van het... Nou, we wil de computer niet werken. Ja, daar is hij. Uh, Daphne Schippers is uh, nog niet aan de beurt. Dat duurt nog eventjes. Heeft één poging achter de rug met 13,33 meter. 33. En 12,16 meter 16 dus. De eerste poging voor Nadine Broersen. Hier in de studio Jolanda Keizer, uh, Oud meerkampster, oud tussen aanhalingstekens. kom ik zo nog even op terug. Vier jaar geleden bij de Spelen in Peking. Negende. Uh, de hoop van Nederland op de meerkamp. Zo mogen we het wel zeggen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, nu ben je hier... Je bent ja. er niet bij, wegens een blessure. Nou, ik zie het al in je gezicht. <laughs> ja, dat, dat doet pijn. Ja. Maar uh, ja, ik was vanochtend wel in het stadion. En uh, het was heel mooi om me wel te zien. Maar het motiveert wel gelijk ook... Uh, ja, weet je, dat je zoiets ik hoor daarbij. Maar hoe moeilijk is dat? Want ik, Vervolgens deed ik in de ochtend een, uh, een clinic voor Ride right to Play. En dan deed ik de warming-up. En vervolgens ja, had ik gelijk gezien Ja, ik kan ook helemaal niet. Want ik voel gewoon mijn Achillespace. Ja, praat even goed in de microfoon. je Goed hoor. Oh. Ja. Want uh, dat is een blessure die... Uh, hoe lang geleden? Vier, vier maanden geleden ben je begonnen? Te... Ja, al, het speelt al iets langer. Maar vier maanden terug was het echt wel duidelijk... dat het gewoon uh, niet meer haalbaar was. Nee. nee. En dan zit je op de tribune te kijken... Naar tegenstanders waarvan ik me voor kan stellen dat je nu denkt... Je hoort, je, wat is je PR met, uh, met de kogel? 1561. Ja, dan hoor ik het voorbij komen met Daphne Schippers, 1333. Ja, ja kogel was natuurlijk wel een van mijn sterkste onderdelen. Maar uh, ja, tuurlijk, ik, ik baal, want ik zie gewoon ook bijvoorbeeld uh, uh, mijn, mijn leeftijdgenootjes... waarmee ik de juniorentoernooi heb gedaan, die wel gewoon doorgroeien. En waar ik gewoon nog nooit van verloren heb. Ja. Dus dan, dat, ja, dat doet pijn. En dan heb je wel zoiets ja, maar ik ben beter. Oh ja, nee, je, toch niet? Want maar, ik zit hier. Maar het is toch nog niet helemaal zeker dan dat je stopt als ik je zo hoor praten? Nee, maar het heeft met heel veel dingen wel te maken. Uh, ik zat natuurlijk in Zweden. En uh, ja, op een gegeven moment, financieel, moet ik ook wel iets, iets gaan bedenken. Uh, wil ik nog verder? Ik moet mijn studie nog afmaken. Want je trainde in Zweden. Ja. Ja. ja. Dus ja, weet je, op een gegeven moment heb je zoiets van: ja, ik zie, ik zie het gewoon nu niet. Ik zie het nu niet. Dus nee. dan kan ik wel heel graag willen, maar... vervolgens uh, mijn agillus-pees, dat gaat gewoon heel lang duren. Een pees dat herstelt niet zo snel. Uh, ja, ik, dan kom je op het punt van... ja, oké, okay, en nu? Rio. Ja, ik ben nog jong. Daarom. Dus, uh... Dat kan je dan toch als doel stellen? Ja, nee, maar dat heb ik ook wel. Alleen, uh, ik vind wel belangrijk dan ook dat ik mijn studie afmaak... of dat ik andere doelstellingen er een beetje naast sta, Want ja, ik voel wel, je valt gewoon in een zwart gat. Maar is het mogelijk om een jaar even niks te doen... en je volledig te richten op de... Studie terwijl je Achillespace uh, zichzelf repareert, hopelijk. Eh? Of nou ja, zelf. Ja, uh, ja, Daar nee, kan je ja, natuurlijk ik, bij helpen. Ik, he? ik, en dat je dan, dan je puur drie jaar lang gaat focussen op Rio. Ja, nee, dat kan, absoluut. En dat, dat, ik sluit het ook niet uit. Versterk uh, nog, als ik dan nu zeg maar bij. Uh, dat, ja, mijn oude coach, natuurlijk, Ronald Vetter. Uh, ook al gezegd, joh, uh, het komt wel goed. Je? Iedereen wil zo graag. En ik heb alleen maar zoiets, van, ja, ik moet het eerst zien en voelen. Ja. Dan pas kan ik zeggen van. Ik geef alles, want als ik ja zeg, dan wil ik ook wel B zeggen en dan kun, wil ik wel alles geven. Kun je helemaal niks uh, doen om in vorm te blijven? Jawel, uh, ik kan fietsen, uh, dat is wel mooi, want ik, ik, ik was natuurlijk heel gewend om vanuit huis te kunnen sporten, gewoon deur uit en uh, rond je hardlopen lopen was al voldoende als ik mijn energie kwijt moest. En nu heb ik gewoon de eerste beste fietswinkel ingestapt, dus ik wil graag die fietsen en ik wil maar gaan fietsen. Dus ik word wel gek van het niks doen. Uh, en ik kan krachttraining blijven doen. Uh, dus in, in principe ben ik gewoon nog steeds fit. Want ik heb de hele winter heel hard getraind. Uh, en als ik dat bij zeg maar, kan, ja, dan moet het wel goed komen. Waar, ben je, waar, waar slaap jij nu? Nu? Ja, waar, op, want je bent hier op te spelen. Ja, ja en nee, ik, uh, ik uh, sta voor rij te playen op uh, de Oranje Camping. Oh. Dus, uh, ja, dus ik, heb gelijk, uh, ik ben natuurlijk ambassadeur al een tijdje. Uh, en ik vind het heel erg leuk om ook iets terug te doen. Dus toen uh, kwam dit voorbij. Toen dacht ik, ja, tuurlijk, dat wil ik. En kan je heel veel sporten zien? Uh, nee, ik heb niet zo heel veel kaartjes. Dus dat uh, En ik zat een beetje te kijken wat de prijzen zijn. Dat, daar word je ook niet heel vrolijk van. Uh, maar ik hoop wel om uh, nog hier en daar nog wel wat uh, te gaan zien. Ja. Hoe is het als toeschouwer? Ja, nou, dat is... Het is bizar. Het is zo groot. Ik, want ik zat dan te kijken naar Hoorde en Hoog. En dan pas besef ik wat ik heb gedaan. Ik heb dat nooit zo meegekregen. Weet je, voor mij was het gewoon een wedstrijd. En inderdaad, het stadion zat vol. En het was in Beijing. En het was gekoppeld aan de Olympische Spelen. Alleen nu pas, weet je, ik ben daar buiten. Ik loop op de Olympic Green. En echt zeg: iets van, oh, wat is het groot. Wat zijn er veel mensen. Uh, dus ja, het is voor mij wel heel erg leuk. Nou, en als je ze dan ziet, ben je dan, uh, ben je dan boos? Of hoe, hoe voel je je dan? Ja, heel dubbel. Ik kan, ik kan echt binnen vijf binnen seconden kan ik omslaan. Eén moment kan ik heel blij zijn. En op een moment wil ik eigenlijk gewoon omdraaien. En wil ik gewoon even huilen. En wil ik gewoon naar huis. En op een ander moment heb ik zoiets van: ja, maar weet je, dit kan ik ook. Dat trucje wat zij doen, dat kan ik. Waar, waar word je blij van? Prestaties. Uh, uh, van, ja, en dan echt wel van Daphne en van Nadine. Ik, ja, dan, dan ben ik gewoon voor Nederland. Dan wil ik gewoon dat zij het goed doen. Maar ook Ennis. toen ze openen te horen met 12,54. Ja, dat is, dat is bizar. Dat het is, is de Britse zo Open. Hè? Ja. Ennis. ja, ik, ik, ik zet al mijn geld in op, uh, op Ennis. Ja, heel veel mensen, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ze heeft in ieder geval het hele stadion achter zich. waar waren er dat ja, het ook Ja, Dat is ja, mooi, hè? Ze wordt gewoon gedragen door dat stadion. Ja, ik, ik had het opgenomen in een filmpje. Uh, toen ze zeg maar, uh, bij het uh, uh, hoogspringen uh, klaarstond, Dan hoor je echt mensen. En dan ze dus het haalde ook. Dat, ja, ik kan me voorstellen dat je daar gewoon kippenvelk van krijgt. Maar, maar ik vind het wel ja. mooi wat je vertelde. Dat je nu als toeschouwer eigenlijk beseft hoe grote spelers zijn. Ja. En dat je dat dus als sporter eigenlijk helemaal niet in de gaten hebt. Nee, ik, ik in ieder geval niet. Uh, ik had wel zoiets van. Uh, op het moment dat ik daar was. zoiets van. Oké, okay, dit is wel echt. echt huge. Ja, ik moet even naar Andy Ja, geloof uh, ik. Andy moet, hoor. Nou ja, nee, niks niks ik, ik, de regisseur je me boos aan te kijken. van... Uh, ja, kom voorkomen even. terecht. Want. Uh, ja, de Schippers. Uh, Pas 20 jaar jong heeft uh, voor de tweede keer de kogel gestoten. Ik zei het al, persoonlijk record 1389. Eerste keer 1333. En een goede verbetering naar 1367. En het gaat dus uitstekend met af de Schippers. Overigens opvallend, uh, uh, Jolande, dus vanochtend uh, hier in het stadion. En ze zal met me eens zijn dat er gewoon helemaal stampvol zat het stadion. Ja. Bij ochtendseries. Het was uh, ongelooflijk. Dat hebben we toch wel anders meegemaakt bij ochtendsessies bij wereldkampioenschap en dat soort dingen. Vier jaar geleden in Peking was het ook het geval. En nu dus ook weer helemaal vol. 10-94 overigens de volgende serie op de 100 meter. Het gaat heel erg hard. Die baan is heel snel. En de, dames, de Nederlandse dames doen het goed. Nu nog wachten op Nadine Broersen of die die 12-16 mooi kan verbeteren. Maar de tweede kogel voor Daphne Schippers, 13-67. Ja, en die zegt het, uh, Jolanda, de dames doen het goed. Wat verwacht jij verder van, van ze? Ik denk dat ze het allebei heel goed gaan doen. Uh, ik vind de, de concurrentie is sterk. De concurrentie is heel erg sterk. Dus uh, so ik, ik kan niet zeggen zeg maar waar ze gaan eindigen. Maar ik denk dat ze, dat ze zeker bezig zijn met een hele goede meerkant. En zie je ze al als concurrenten? Ja, tuurlijk. Uh, ik zie ze altijd als concurrent. Dat heb ik altijd gedaan. Uh, maar het is vooral omdat je jezelf eigenlijk liefst wil verdedigen. Ja, ja. Wanneer ga je de beslissing nemen? Wat je gaat doen? Volgens mij heb je hem eigenlijk al genomen in je hoofd. Maar. Nee, nog nee, niet. Maar, um... Alleen weet je het zelf nog niet? Nee, dat ligt, dat ligt gewoon aan. Ik, ik kan het nu gewoon niet zeggen. Want als ik nu A zeg, dan, dan zeg ik ook B. En ik wil dat gewoon 100% zeker weten. Ja, en op basis waarvan ga je dat dan beslissen? Uh, puur gevoel. Ja? ja, ik wil gewoon het gevoel hebben dat ik er nog echt in geloof. En je kan voorstellen dat ik behoorlijk wel wat klappen heb gehad. Uh, als je natuurlijk gewoon sky high staat, uh, als je 23 bent... En vervolgens moet je daar zo hard voor werken. En ik ben nu 27 en ja, ik zit hier en niet op de baan. En ik weet dat ik het kan. Alleen ik moet wel zodanig een plan hebben. Dat gewoon moet, water, moet gewoon waterdicht zijn. Mm. Heb je mensen die je daarbij helpen? Uh, op dit moment, ja, tuurlijk. Je hebt altijd uh, de, de mensen om je heen, het uh, de medische team. Uh, maar je moet zelf wel op zoek. Je moet ja. zelf op zoek. Ga je nog een keer kijken, in het stadion? Ja, ik, ik hoop het wel. Ik moet wel even iets gaan regelen. Maar uh, het allermoeilijkste moment uh, gaat zijn uh, de 800 meter. Waarom? Voor mij. Uh, omdat dat uiteindelijk toch... Weet je, dan heb, als, als zij lopen en uiteindelijk die erenronde lopen... Ja, weet je, dat, doet, dat doet pijn. Dat je dan even ziet van, ja... Maar je ah. wil het wel zien. Ja, ja, tuurlijk. Maar ja, dat is misschien uh, ja, zelfpijniging. Ik weet het niet. Oh, ja. Ja, ik kan me voorstellen, maar ook een moment dat je absoluut niet wil missen. Ja. Er is nog een moment dat wij, uh, wat jou betreft, niet willen missen: dat is het moment dat jij bepaalt wat er in de top 5 komt en, en wat eruit moet. Oh ja. Uh, volgens mij hebben we daar zelfs uh, een, een tuintje voor. Uh, die, die klinkt ongeveer zo. Zo niet ongeveer. De radio in Sportzomer, top 5. Dat was het tuentje. Elke dag gaat er een fragment uit en stoppen er weer eentje bij. Gisteren kozen de roeidames van de dames 8. De gouden medaille, natuurlijk van Ranomi Kromowidjojo. En daarmee klinkt het op 5 nu als volgt. Fragment 1. Dan gaat Marjane Vos aanzetten. De Russin is geklopt, Armitsted in het wiel. Marjane Vos gaat door, gaat door. Pak die olympische titel. Doe het gewoon, ze heeft hem. Olympisch goud voor Marjane Vos. Geweldig. De Nederlandse heeft hem. Eindelijk heeft ze die gouden plak te pakken. Huilend komt ze hier langs gereden. Marjane Vos, olympisch kampioen. Fragment Slenger doet wat ze kan, maar Chromo Widjojo heeft meer kwaliteit. Is de betere zwemster. Ze er ligt ernaast nu. Het wordt heel spannend. Het wordt toch Australië. Melanie Slenger houdt het vol. Het goud voor Australië, het zilver voor Nederland en het brons voor Amerika. Fragment 3. Ik had helemaal niet door dat het nog zo weinig tijd was. Want uh, ik kreeg Hugo tegen en toen zag ik dat het nog maar 12 seconden was. Toen dacht ik, oh, chips. Nou, nu moet ik echt iets gaan doen. En ik liep erop af en ik dacht, nou, ik ga volle bak die woord maken. En ik scoor gewoon Yuko, dacht ik. En nou ben je van mij. Fragment 4. Nu komt de aanval van Kromo Jojo. En Helen Zimena op de tweede plaats. Ottersen op de derde plaats. En ze moet heel erg knokken, Kromo Jojo. Ze moet heel erg knokken, maar het gaat er lukken. Het gaat er lukken. Ze gaat winnen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ranomi Kromo Jojo is Olympisch kampioen. En Fragment 5. Kijk eens naar Phelps, hij pakt goud met zijn Amerikaanse collega's Lochte, Dwyer en Barrens. En Michael Phelps is dus na vanavond de man met de meeste olympische medailles ooit gewonnen in de sportgeschiedenis. Ja, nou Jolanda zeg het maar, Jolanda Keizer. Wat, uh, wat moet eruit? Um, Phelps mag eruit. Oh. Met 4x200. Ja, en moeilijke keuze. Al, ja, ja, ja. En ik wil uh, Jessica Ellis erin met de 100 meter hoorde, uh, 12,54. Als je zo je uh, Meerkamp opent, vind ik uh, grandioos. Goed, we gaan er naar, uh, op zoek naar dat fragment. Dank je wel voor je komst. Okay. Ik spent mijn tijd watching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 Howard was dat met uh, keep your head up. Ja, we gaan naar het, uh, de NOS-headlines met Jan van der Putten. Ja, D66 heeft het aangekondigde wetsontwerp ingediend... dat een eind moet maken aan de weigerambtenaar. Partij naar de Pechtold meldde dat tijdens een verkiezingsdebat van het COC. Ambtenaren die geen homo's willen trouwen... moeten niet benoemd kunnen worden, vindt D66. En dat wetsvoorstel wordt door de meeste partijen gesteund. De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft een kritische resolutie aangenomen over de VN-veiligheidsraad. De resolutie hekelt het gebrek aan eensgezindheid binnen de Veiligheidsraad over sancties tegen Syrië. Resoluties van de Veiligheidsraad worden voortdurend gedwarsboomd door Rusland en China. De Duitse regering laat uitzoeken hoeveel mensen er zijn omgekomen... bij de grens tussen het vroegere Oost- en West-Duitsland. Over het precieze aantal is al jaren onduidelijkheid. Er is tot nu toe alleen onderzoek gedaan naar het aantal doden... bij de Berlijnse muur tussen Oost- en West-Berlijn. En dat waren er zeker 136. 32 mensen uit Den Haag krijgen geen uitkering meer omdat ze, tijdelijk... omdat ze niet in de kassen in het Westland wilden werken. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat van nog eens 19 mensen... de uitkering is verlaagd. Ze hadden wel werk in de kassen geaccepteerd, maar ze kwamen vaak te laat. En dat zijn de hoofdpunten van het dienst. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Veel zwemmen het komend half uur. Finale is 200 meter rugslag voor vrouwen. En de 100 meter vlinderslag voor de mannen met Michael Phelps en onze Joeri Verlinde. We gaan direct naar het zwembad. Bob van het Tak. Ja, het is nog even wachten op uh, Joeri Verlinde en Michael Phelps. En ook Mirolaat Kavits trouwens in die finale. Wat dat betreft een zeer bijzondere finale straks. Maar eerst de 200 meter rugslag voor de vrouwen met uh, twee Amerikaanse vrouwen... Eigenlijk uh, moet je zeggen twee Amerikaanse tieners te in de banen. 4 en 5. Elizabeth Weisel en Melissa Franklin. Respectievelijk 19 en 17 jaar. En zij zullen normaal gesproken de dienst gaan uitmaken de komende twee minuten. Of kan een van de andere roet in het eten gooien. Bijvoorbeeld Elizabeth Simmons, Alexian Castel, Megan nee, Anastasia Zueva, Kirsty Coventry of Sinead. Russell, dat zijn dan alle finalisten in deze 200 meter rugslagfinale. Waarbij Franklin op papier natuurlijk de beste is. Zij is de regerend wereldkampioen. Maar Beisel kan misschien ook wel wat laten zien voor Amerika. De start van de race is bijna daar. Het publiek gaat alweer uit zijn dak voor Elizabeth Simmons. Natuurlijk de Britse in baan 1. Maar ik verwacht haar eigenlijk niet op het podium. Maar ze begint wel voortvarend. Uh, Daarin baan 1 heeft uh, meteen een kleine voorsprong. Schendt wel een beetje scheef zo richting die lijn. Daar uh, moet je altijd mee uitkijken. Maar dit is een flitsende start hoor van Elisabeth Simmons. Als ze maar niet te hard weggaat Want 200 meter is dan lang. We gaan richting het eerste keerpunt. 50 meter. Franklin nu toch aan de leiding voor Simmons en Russell. Tussentijd 29, 53. En dan zitten we maar uh, 900ste boven het wereldrecord van Kirsty Coventry. Die hier vandaag haar derde olympische titel op rij zou kunnen pakken maar het is de vraag of de ervaren zwemster uit Zimbabwe nog eens opgewassen tegen de jongsters uit Amerika. Dat is eigenlijk niet de verwachting. En Franklin neemt flink afstand nu op de tweede 50 meter. We gaan richting het keerpunt. 100 meter nu. En kijk eens wat een afstand al. Ze seconde met Simmons. Sueva nu op de derde plaats. Maar Franklin die gaat wel erg hard nu. En de rest kan absoluut niet bijblijven. Sueva doet dat nog als beste. Simmons zakt nu ook weg in baan 1. En waar blijft Hanelis? met Bijzel, Die blijft ver achter bij haar landgenoten. Dit is een uh, sperterende race tot nu toe van Melissa Franklin. En ze ligt voor op het wereldrecordschema. We gaan richting het volgende keerpunt. 150 meter. Tussentijd voor Franklin. 1.32.16. En dan zit ze dik 17e onder het wereldrecord. En gaat er dan weer een wereldrecord sneuvelen hier in het Aquatic Center in Londen. Dat Franklin het goud gaan winnen dat leidt geen twijfel. Of ze moet tot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 Sueva wordt tweede, Beisel derde. Maar wat een geweldige prestatie van Melissa Franklin. Kijk eens naar de vreugde op haar gezicht. Het is toch als een lachen bekje. Was. ze was al helemaal hoog op de botel. Na die eerste gouden medaille toen was er ook nog goud op de estafette. En nu weer individueel goud en een wereldrecord. Het kan niet op voor deze zwemster. Wat een... Uh geweldige prestatie van Melissa Franklin. 2.04.06. Dat is het nieuwe wereldrecord en dat is een forse verbetering van de oude toptijd van Coventry. Want die stond op 2 0 Gezwommen natuurlijk weer in zo'n snelpak bij dat WK in Rome van drie jaar geleden. Dat vreselijke WK goed beschouwd. Maar die wereldrecords die sneuvelen toch bij bosjes zo langzamerhand. Franklin Winters 2 0 4 Dan Zueva op de tweede plaats 2.05.92. En Bijzel, derde in 2.06.55. Weer een uh, mooi begin van deze zwemavond in Londen. De tweede poging van Daphne Schippers was goed. 13.67. De eerste van Nadine Broers was wat minder. 12.16. Ik ben benieuwd wat ze met de tweede heeft gedaan, Andy. Goed. 13.24. Dat is maar uh, 28 centimeter onder haar persoonlijk record. Maar die staat. Uh, iets minder voor Daphne Schippers. Die heeft haar derde uh, stoot al gehad. En uh, die was ongeldig. Het was ook uh, niet boven de 13 meter. Dus uh, 13,67 blijft staan. Dus goed, dat is maar 22 centimeter onder je persoonlijk record. Ze blijft meedoen. Het is niet haar favoriete onderdeel kogelstoten. Dus uh, dat gaan we uh, verder vergeten. 13,67 is lekker om mee te doen. Straks nog de 200 meter om kwart voor tien. Nederlandse tijd Broersen in de baan. En Schippers om uh, kwart over tien in haar absoluut favoriete onderdeel. De 200 meter waarmee ze vijfde werd op het Europees kampioenschap. Uh, Broersen uh, moet nog een derde poging gaan doen zo dadelijk bij het. Uh... Kogelstoten. En nu zitten klaar de dames voor de 100 meter vijfde serie. Wat wordt er waanzinnig hard gelopen. Zoveel uh, tijden onder de 11 seconden van winnaars. En zoveel persoonlijke records. Het is echt uh, niet te geloven. Nu ook weer een uh, serie met uh, Alice en Felix in de baan. Oh, die knalt er even uh, wat uh, tegenaan. En eens even kijken. Wint zij? Ik dacht het wel. Of is het uh, Santos? Nou, de tijd is nu net boven de 11 seconden. 11 0 Het is Alice Felix is Die wind uiteraard eh, de Amerikaanse. Geen verrassingen voor ons nog bij de 100 meter. Of het moet zijn dat er zo onwaarschijnlijk hard wordt gelopen. En dat in de series. Dat belooft dat voor halve finales en finales. De Nederlandse tafeltennisters zijn goed begonnen aan het Londen-toernooi. Egypte werd moeiteloos verslagen. Het 3-0. Gio Lippens sprak de drie speelsters. Lidjou, is het leuk om zo'n wedstrijd te spelen? Nou, net als de... Iedere wedstrijd is leuk. Zeker bij deze zaal. Uh, maar we zijn gewoon vandaag uh, ja, aan het goed spelen en het, eigenlijk zo'n soort de voorbereiding van morgen. Ja, tegen China. Jelena, Timina, het was voor jou als het eerste wedstrijd die je hier mocht spelen. Ja, en dan speel je tegen een dubbel waarvan ik denk, ja, dat is gewoon afmaken. Ja, maar onderschat ons niet. Onze dubbel is gewoon echt supergoed. Ik heb een kijk kijkart getraind en eigenlijk denk dat het zijn ja, heel veel dubbels tegen wie wij hier kunnen winnen. En uh, ja, het is voor, mee, voor mij is gewoon een... Heel grote eer om uh, hier mogen meedoen en uh, ja, wij, ja, wij hebben echt uh, <laughs> een loting, maar uh, ja, okay, een heel slechte loting. Ja, maar dus, ik wou uh, net zeggen, als je eerst tegen zo'n tegenstander speelt waarin het eigenlijk geen wedstrijd wordt en daarna moet je meteen tegen China. Dat maakt niks uit. Uh, ik bedoel, wij waren focust sowieso en uh, uh, Jiao en zich hebben al enkel gespeeld. Dus uh, dat maakt, ja, en uh, ik, ik moet zeggen dat uh, ja, ik voel me ook wel heel lekker naast hun en... Uh, ja, wij zien wel wat morgen gaat gebeuren. Ik, ik, ik wil nog een keer zeggen dat uh, ja, er zijn heel veel teams zijn die, die zaal op dit moment uh, staan... die wij echt absoluut konden winnen. En uh, ja, China is de moeilijkste en wij gaan gewoon proberen morgen. En, uh, alles geven wat wij in ons hebben en wij zien wel uh, hoe ver wij komen. DJ, hoe kijk jij tegen die wedstrijd van morgen aan? De wedstrijd tegen de Chinese vrouwen, de nummers 1 en 2 van dit toernooi ook in het single. Ja, ik denk dat wij gaan gewoon morgen proberen ons best te doen. Want uh, die zijn gewoon weer als kampioen. En dat uh, is wel, ja, ik denk aan uh, de andere kant wel leuker tegen hun te spelen. Maar uh, ja, gewoon loting, zo slechte loting voor ons. Maar ja, wij proberen gewoon ja, kijken hoe ver we komen. Ja, want hoe ga je zo'n wedstrijd in? Nou, ik denk toch uh, gewoon normaal voorbereiding. En uh, niet uh, echt denken, nou, China, wij kunnen toch niet verliezen. Oh, toch niet winnen. Ja, ik denk gewoon normaal voorbereiding En dan straks even lekker rustig morgen gewoon trainen. En die zijn ook mensen. We gaan morgen gewoon uh, met het team alle, alle, alles om echt te uh, proberen hun lastig te maken. En ik ben niet zo iemand van uh, ik ga verliezen en uh, als ik daar achter tafel sta en dan we willen winnen. Dat is echt fantastisch. Wat uh, kan ik nog meer zeggen? En uh, nog een keer. En als uh, en jo is gewoon echt schitterend om te staan. Dat doen we al uh, zes jaar of zeven jaar samen en uh, het is elke keer gewoon heel veel plezier. En uh, ja, inderdaad, wij gaan het gewoon zakkelijk. Uh, benaderen Net als deze wedstrijd, net als morgen ook. Gewoon onze dingen doen, wat wij elke dag doen. Gewoon voorbereiden. En uh, ja, ik ga proberen echt alles uit mezelf te halen. Want als wij morgen, uh, ja, als wij morgen verliezen, dan uh, dat is dat mijn laatste wedstrijd ooit. Zeg maar, op een internationaal niveau. Ik ga echt uh, genieten. En uh, ja, ik kijk of uh, ik uh, mijn carrière nog een dag die kan verlengen. 100 meter vinderslag bij de mannen. Bob van der Tak. Ja, ze liggen al in het water. Juri Verlinde in baan 2. Gisteren een nieuw Nederlands record. 51-75. Maar nu die finale met kanonnen als Kavits en Phelps. Kavits aan de leiding na 50 meter. Verlinde keert als zesde in 24-29. Dat was wel een goede opening van Verlinde. Die gewoon zijn eigen race moet zwemmen. En misschien is er dan wel iets mogelijk. Hij gaat niet slecht hoor, Juri Verlinde. Hij gaat absoluut niet slecht. Het is uh, Phelps, denk ik, die gaat winnen in zijn laatste grote individuele finale. Maar wat doet Joeri Verlinde op die laatste meters? Wordt het een medaille voor Verlinde? Nee, dat wordt het niet. Het wordt geen medaille voor Verlinde en wel voor Phelps. Weer een gouden, hij wint. Michael Phelps in zijn laatste grote finale als individueel zwemmer. Morgen nog een estafette, maar nu sluit hij af in stijl met een gouden medaille. En Verlinde eindigt dan als zesde uiteindelijk in 51-82. En dat valt gezien die opening dan toch niet helemaal mee. Want dat is boven het uh, Nederlands record. Dat hij dus gisteren, zwom. het zag er even uit of Verlinde echt kon meegaan doen om de medailles. Maar uiteindelijk... ...kwam het niet zover in dit internationale geweld. En we hebben een dubbele zilveren medaille achter Phelps... ...voor Chad Klo. de kampioen van de 200 meter vlinderslag... ...en Jevgeni Korotiskin, die klokken allebei 51-44. De winnende tijd van Phelps, overigens 51-21. Maar uh, Michael Phelps, weer een gouden medaille erbij dus. En het tikt toch aardig aan, uh, hoewel die start hier natuurlijk moeizaam was. Want nu staat hij op drie keer goud inmiddels en twee keer zilver en Mooi om te zien... De moeder van Phelps altijd aanwezig als haar zoon zwemt. En zij is natuurlijk uh, tevreden dat de laatste race individueel van Phelps op deze manier afloopt. Voor Linde, ja, wat zal hij zeggen over zijn prestatie? 51-82, daar zal hij denk ik niet tevreden mee zijn. Hij had harder gewild, maar het is dus niet gelukt. Geen medaille voor Yuri Verlinden, wel voor Phelps, Leclo en Corotischkin. you the only way. Van Lenny Gravits uh, moet een ja. ja, uh, real girl. Murray Djokovic, tweede halve finale. Murray heeft de eerste set gewonnen met 7-5. Ja, Andy. Andy Houtko. De meerkampsters zijn klaar met hun derde onderdeel. Het kogelstoten, 13-67 voor Daphne Schippers. En de derde kogel voor Nadine Broersen was uh, beter dan de eerste twee... 13,57. Uitstekend gedaan. Maar 5 centimeter onder haar persoonlijk record. Betekent na drie onderdelen: Daphne Schippers op de 15e plaats. Nadine Broersen op de 11e plaats. Maar eh, 200 meter gaan we zo meteen krijgen. 22,69 is het persoonlijk record van Daphne Schippers. Dat is ten opzichte van de concurrentie ongeveer anderhalve seconde sneller. Dat zijn heel veel puntjes. Dus die gaat stijgen. Die 15e plaats gaan we zo meteen uit de boek schrappen. Die gaat gewoon richting top 10. Nadine Broerse, 25-64, persoonlijk record op de 200 meter. Die zal dat uh, proberen te breken. En ik zie haar dat ook zeker doen. En dus doen beide meerkampsters het uitstekend. Na drie onderdelen dus. Elfde Nadine Broerse, e Daphne Schippers. Blij dat ik er ben. Erben Wellemars, op zoek naar verhalen. Voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. U dacht natuurlijk al, waar blijft hij nou? Ja, ja. Erben Wellemars. Maar er is hij? Ik ben er zeker. Ik heb heel erg gehaast, want het... Uh... Af en toe, zijn, het, het zijn best wel afstanden die je iedere keer moet overbruggen. Moest je we komen? Ik moest nu van het Olympic Park komen. Ik ben bij het wielrennen geweest, ik heb prachtige dingen gezien. Ik was in het IBC Centrum, uh, dus het International Broadcast Center. Daar liep ik zelfs uh, Prins uh, William en uh, Prins Harry te tegen het lijf. Die kregen een excursie daar? Die kregen een, een, een excursie daar. Ik dacht, van, och, misschien kan ik ze nog een vraag stellen, maar dat was toch niet helemaal gepast. Wat had je ze willen vragen? What do you think of Ranomi, Chroma di Jojo? <laughs> ja. Maar uh, nee, nee, nee, nee, ik heb hem niet, niet, niet, niet gesteld. In Engels had het niet gelegen. Who? Dat, zeggen? Nou, nee, dan hartstikke, hartstikke dat is natuurlijk een fantastische Nederlandse die gisteren op een fantastische manier Olympische, Olympische kampioen werd. Ja, je hebt vanmorgen koffie gedronken, hè? Ja, ik had, uh, gisteren was natuurlijk een harde dag van Henk Groen moeten zijn. Hij had goud moeten halen. Ik heb er uh, heel lang naar, uh, naar, naar, naar toe gelezen en ik dacht echt van uh, hij ging het doen. Uh, gisteravond was hij hier natuurlijk. Hij werd gehuld in het Holland-Heinekenhuis. Um, en ik was heel erg benieuwd naar hoe hij nou de day after dat als de emoties iets gezakt zijn uh, hoe hij zich dan zou, zou, zou, zou voelen. Dus ik heb vanochtend een afspraak met hem gemaakt. Ik ben gaan koffie drinken met hem. Um, het mocht niet voor half tien. Want uh, ik wist dat de prins, prinses Maxima en prins Willem-Alexander... zouden vanochtend een bezoek doen uh, aan, het, uh, aan het Olympisch dorp. Maar ook dat had hij gewoon aan, aan zich voorbij laten gaan. Want hij vond zich vanochtend om half tien niet representatief voor het koninklijke paar. Oh. En nou, en waar hebben jullie koffie gedronken? Mag, je, mag hebben... jij het Olympisch dorp in? Ik mag het Olympisch dorp niet in, maar daarnaast ligt een enorme shopping mall. Uh, en daar was een uh, rustig uh, koffiebarretje. De, daar konden we dus uh, uh, wel rustig wat drinken, maar daar dat was nog een beetje lawaai. Maar toen ben ik naar het High Performance Centrum gegaan. Dat is natuurlijk de plek waar de Nederlandse atleten zich kunnen voorbereiden. Mag jij daarin? Daar mag ik in. Daar zit ook een heel groot terras bij. Dus daar heb ik buiten rustig met Henk Grol uh, een, een kopje koffie gedronken. Terwijl Tommy Molet die was net aangekomen. En dat zul je ook al horen in de reportage. Die is op de achtergrond. De grond, uh, uh, ja, iemand aan het, aan, aan het aftuigen. Uh, Wie is dat? Om, dat is een trainingspartner. Hij heeft speciaal een hij heeft speciale trainingspartner mee mogen nemen naar het... Uh, en, uh, die mag ook niet slapen in het Olympisch dorp, maar die mag alleen maar die, die wordt opgeroepen... en die wordt af en toe gewoon als, als gooivee gebruikt. Daar mag hij af en toe <laughs> gewoon mee sparren. <lacht> <En, lacht> gooivee? Ja, maar zo noemen ze dat, ja. <lacht> dus uh, hij was daar ook, maar ik heb rustig met Henk een kop een koffie gedronken. want ja, er was gisteren toch wel heel erg veel gebeurd. Aparte dag, hè? Een day after. Wat heb je vannacht gedaan? Nou, ik heb natuurlijk, uh, ben natuurlijk naar het Hond Heininghuis geweest. Daar is mijn medaille gevierd, dat is ontzettend mooi. Heel veel mensen. Echt waanzinnig om mee te maken, echt een kick. En ja, daarna daar blijven hangen. Nog een drankje gedaan in de stad. En, uh, ja, toen waren we in het dorp, uh, ergens uh, diep in middernacht. En toen uh, langs de McDonald's om nog wat te eten. Toen uh, op mijn bed gaan liggen, maar uh, ik heb niet echt geslapen. Nee, heb, heb, heb, heb, heb, heb je wel een oog dicht gedaan nog vannacht? Nou, ik schat uh, dat ik een half uur heb geslapen, maar het was niet veel langer. En wat dacht je aan? Ja, de mat als door je hoofd. Het is meer dan nu dat ik, dat ik heel erg nog een beetje fysieke pijn heb van zo'n wedstrijddag, van de spanning. Ja, je gaat het wel herbeleven en je gaat nadenken en malen. Je wordt eerst natuurlijk helemaal meegenomen, hè? want iedereen moet, je moet blij zijn met een, met een bronzen medaille. Maar Henk, ik heb je al gezien, jij bent echt niet blij met een bronzen medaille. Maar goed, dus hè? het is het, feestgeruis, het Olympisch dorp, een prachtige huldiging. Maar dan komt het moment dat je alleen bent in je kamer. Ja, dat zijn moeilijke momenten. tuurlijk uh, die medaille is heel mooi. Maar ja, er zit wel een uh, smaakje aan. En, uh, ja. Ja, kijk, je wil niet altijd overkomen als, als de boeman niet altijd boos is. En altijd teleurgesteld. En altijd, uh, ja, hoe kan ik het verwoorden? Kwaad is, ik, ja, ik heb een bronzen medaille gew gewonnen. Maar ja, uh, het had wel... Ik had eigenlijk natuurlijk liever goud gehad, klaar. Vind je dat je niet gewoon uh, teleurgesteld mag zijn? Nou ja, ik, ik ben natuurlijk wel voor mezelf wel teleurgesteld. Maar ik wil er niet altijd zo overkomen naar buiten toe. Want mensen altijd denken dat ik alleen maar, als ik niet win, dat ik altijd daar niet tevreden mee ben. Maar goed, het is gewoon, uh, uh, het was een kans. En die heb ik gewoon laten liggen. Dus dat is jammer. Was die druk dan nu gewoon te hoog? Ja, de, hoge, de, druk was, de druk was groot. Maar dat heb ik natuurlijk zelf opgebouwd. Ik heb er zelf voor gekozen. Ik me wel, ja, het, was, het, was, het was een zware tijd de afgelopen maanden. Ik heb het wel zo, zo ervaren. En wij, wij, wij betekenen eens in de vier jaar als judo beteken wij iets, betekenen wij iets. En dat is, ja, dat is nu. Dus dan moet je het wel gaan doen. Ben je, ben je, ben je trots op de manier waarop je het gedaan hebt? Nou, ik ben natuurlijk trots op die, dat ik uiteindelijk nog een medaille heb gewonnen, maar ik ben niet trots op hoe ik in het begin de dag ben begonnen. Daar ben ik gewoon wat teleurgesteld over. Dat ik mezelf zo. Te kort doen. Ook in die partij die ik wel heb gewonnen, die eerste paar rondes, het kan veel makkelijker. Ik doe mezelf, daar geniet ik er ook niet van. Ik moet er eigenlijk wel van genieten. Het is eigenlijk heel speciaal. Dat je op die Spelen meedoet. Meedoet voor goud, daar moet je eigenlijk ook van genieten. En ik kon er even niet van genieten. Het was... Ja, het moest van ver komen. Weet je wat ik ook zo knap vind van, van die judoka's? Ik heb er een paar gesproken, Dex, Guillaume. Ze beginnen meteen weer, en jij gisteravond ook over op het podium, over vier jaar staken weer. Gaat die knop meteen zo om en zegt van oké, okay, over nu... Even werken en we gaan meteen weer vooruit. Ja, we houden gewoon van onze sport. En als jij hield van schaatsen, houden wij van judo. Ja. En dat is gewoon, dat zit in ons. Wij houden van, van, van die strijd met onszelf. En onderwijs, een kick krijg je daarvan. Zeker sinds een zonde. Even dat helemaal die energie dat het vrijkomt. Dat is gewoon. Dat is een geweldig gevoel. Ik heb echt heel erg uitgekeken naar deze wedstrijd. En ik heb ook van tevoren gezegd van... Uh, Henk kan in mijn ogen niet verliezen. Omdat je gewoon er gewoon altijd voor gaat. En dat is eigenlijk... Je bent echt de enige sporter die er zo hard uit durft te spreken. Ik denk dat je daar gewoon hartstikke trots op, op mag zijn. Ja, zeker. Maar we moeten op een gegeven moment wel een keer afsluiten met een echte uh, gouden medaille. En, uh, ja, dat gaat zeker gebeuren. Dan uh, zitten we op de Copacabana over vier jaar. weer. Wederom uh, met jou in de microfoon. <lacht> dus kijk jij er nu ook al naar uit, denk ik. Ja, kan, kan, kan, ja, de dus, is al geplaatst. Ik ga mee, hoor. Ik ga zeker meenemen. Ik vind het wel mooi, want wat ik zo volwassen vind aan hem... hij haalt geen enkel excuus aan. He? Hij is geblesseerd geweest. Hij zegt van, ik ben zelf verantwoordelijk. Ik heb het gedaan. Ik heb ook de drukte opgelegd. Daar ben ik me bewust van dat ik de drukte opgelegd heb. En het was waarschijnlijk wel te veel, maar ik heb het zelf gedaan. Um, en dat vind ik mooi. En hij kan eigenlijk, dat heb je met al die judoka's... Ze kunnen genieten van de winst, maar ze kunnen ook op het een of andere rare manier ook alweer genieten van verlies. Het gaat hem echt om die strijd. Dat, dat zie je daar, dat voel je continu tussen al die judokas. Het is de onderlinge strijd. Is, als je maar heel hard vecht, ja, dan heb je het altijd uh, gewoon uh, goed gedaan. Nee. Pierre, de, Pierre de Coubertin die zegt hetzelfde. Het gaat niet om of je gewonnen hebt, maar het gaat erom dat je goed gestreden hebt. Nou, dat heeft ja. Henk zeker gedaan. Ja. Maar goed, je hebt natuurlijk ook verliezen nodig om van het winnen te kunnen genieten. Ja. Misschien... Maar nu heeft hij wel genoeg verloren. Nu moet hij over vier wel eens een keertje gaan winnen. Ja, ja, ja, duidelijk. Ga je morgen doen? Ja. Um, ja, morgen ga ik, uh, wil ik graag naar de atletiek. Want uh, de atletiekers zijn aangekomen. Er zijn er al een paar bezig. Ook de echte sprinters zijn aangekomen. En ik ga op zoek naar, naar een sprintgevoel. Want ik heb nu de, de judo gezien. De judo was echt strijd, onderlinge strijd. Maar ik heb het gevoel dat de, de atletiek, dat is een oersport. Dat is een hele andere vibe. Dat is echt, echt te excelleren. Dat is echt, ja, dat, is, dat is zoiets... Dat is... Alsof ze gewoon beter zijn dan de rest. En ik wil kijken hoe dat, hoe, hoe dat gevoel is. Ja. Okay, Voor veel mensen zijn de Spelen vandaag pas begonnen. Hè? Met, ja, met de atletiek. atletiek. Ja. Het, is een, het is een prachtige sport. Ja. We uh, spreken je morgen weer. Ja, hè? En, ja. We gaan naar Bob Tot van morgen. de Tak. 800 meter vrije slag bij de vrouwen. Ja, want de ontknoping nadert. En dit had de race van Rebecca Edlington moeten worden. De troef uit Groot-Brittannië. Die hier haar titel probeert te verdedigen. Maar dat gaat niet lukken. Want een 15-jarige Amerikaanse Katie Ledecky die gaat roet in het eten gooien. En dat niet alleen, die is ook weer op weg naar een wereldrecord. Want die gele lijn... Van het wereldrecord die ik hier op de monitor zie. Daar zwemt ze nog steeds vooruit. Nog 50 meter te gaan. 7, 44, 13 is de tussentijd. En dan uh, zit ze nog steeds op schema om het wereldrecord te gaan zwemmen. En Edlington die gaat niet eens het zilver pakken. Dat gaat naar Mireia Belmonte uit Spanje. En Lotte Fries is helemaal stilgevallen nu. Wat een rare race is dit. Dit hadden we absoluut niet verwacht. Maar Katie Ledecky gaat de 12de, nee de dertiende Amerikaanse gouden medaille in het zwemmen pakken. En dat doet ze in 8.14.63. En dan sneuvelt het wereldrecord niet. Dat houdt Edlington dan nog wel vast. Maar meer dan brons in deze race zit er niet in. Belmonte inderdaad op de tweede plaats. Edlington derde. Maar daar zal ze denk ik toch niet heel erg tevreden mee zijn. Want uh, de 800 meter, dat is echt haar afstand... Hier had ze opnieuw, net zoals in Peking, het goud willen pakken. En dat is dus niet gelukt door dit 15-jarige meisje, Katie Ledecky. Zij pakt de Olympische titel op 800 meter vrije slag En misschien is zij wel de laatste olympische kampioen op dit nummer. Want er zijn plannen, zeker vanuit Amerika, om die 800 meter bij de vrouwen te gaan vervangen door de 1500 meter. En om zo het programma bij de vrouwen en de mannen helemaal gelijk te trekken. Het IOC moet daar eerst natuurlijk nog wel over beslissen. Dus het is nog niet zover. Maar het zou maar zo kunnen dat Katie Ledecky de laatste olympische kampioen is op 800 meter vrije slag. Het is in ieder geval een uh, grootse kampioen in een... Uh, Zeer sterke, snelle tijd. Geen wereldrecorders, maar een uh, prachtige prestatie natuurlijk. En weer een 15-jarige die de dus goud wint. We hadden al dat meisje uit Litouwen op de schoolslag. Nu hebben we Katie Ledeki op de 800 meter vrije slag. In het uh, beachvolleybaltoernooi hier in Londen... zijn de Amerikaanse titelverdedigers Todd Rogers en Phil Delhauser verrassend uitgeschakeld. Het duo verloor van de laaggeklasseerde Italianen Daniele Lupo en Paolo Nicolai gebeurde in twee sets, 21-17 en 21-19. Rodgers en Delhauser, de Amerikanen, werden beschouwd als sterke medaillekandidaten. En ze hadden in Londen nog geen één wedstrijd verloren. Tennisster Maria Sharapova heeft voor het eerst in haar carrière de finale van het Olympisch tennis toernooi bereikt. De Rusin was in de halve finale in twee sets met 6-2 en 6-3 al snel klaar met haar landgenote Maria Kirilenko. In de strijd om het goud staat Sharapova tegen de Amerikaanse Serena Williams... die de wit Russin Victoria Azarenka, is toch mooi de nummer 1 van de wereld met 6-1 6-2... dus met duidelijke cijfers versloeg. Ja, en eerder vandaag plaatste Roger Federer zich natuurlijk ook... voor de finale bij de heren in die historische partij... tegen Juan Martín del Potro uit Argentinië. Het stond 1-1 in sets en toen kwam de derde set... 19-17 werd dat. Roger Federer dus door naar de Olympische eindstrijd. En hij treedt aan tegen de winnaar van Murray tegen Djokovic. De eerste set is daar gegaan naar Andy Murray, de thuisfavoriet. Hij won hem met 7-5 tot zover dit uur, maar niet gedrukt. Er komt zometeen gewoon nog een uur en daarin wellicht. Het kan zijn dat het ook het uur daarop wordt, maar wij verwachten hem het volgend uur. Rafael van der Vaart. En dan gaan we het hebben over natuurlijk Louis van Gaal. Over hemzelf, over Tottenham, over het nieuwe stadion en nog veel meer. Dus wat ons betreft blijf aan het toestel. Graag tot zo. De Radio 1 Sportzomer.